8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Van de 132.000 jongeren die vorig jaar werden opgeroepen... voor een prik tegen meningocokken, Kokken, kwam ruim 86 opdagen. 18.000 jongeren kwamen niet, blijkt uit cijfers van het RIVM in het AD. Vooral in Amsterdam en Zeeland was de opkomst laag. Gisteren riepen een aantal partijen in de Tweede Kamer het kabinet op... maatregelen te nemen om het aantal vaccinaties... tegen kinderziekten te laten stijgen. President Trump gaat de noodtoestand uitroepen... om de bouw van de muur aan de grens met Mexico mogelijk te maken. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat... hebben ingestemd met de nieuwe begroting... maar daarin is te weinig geld gereserveerd voor een muur zoals Trump die wil. Volgens de Democraten maakt Trump het met zijn uitroepen van de noodtoestand... misbruik van zijn macht als president. Sportsupplementen met het verboden middel DMAA... zijn gewoon online te koop, blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Zulke zogenoemde pre-workhouse shakes... geven gebruikers een extra oppepper voor het sporten. De meeste zijn legaal, maar in buitenlandse webshops... en via influencers op Instagram zijn ze ook te koop met DMAA erin. Een middel dat lijkt op speed.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 Ruim 150.000 Nederlanders reden eind vorig jaar in een private lease auto. Bijna 50% meer dan een jaar eerder, zeggen de leasemaatschappijen. Volgens hen kiezen steeds meer maatschappijen voor het gemak van autorijden voor een vast bedrag per maand. Het weer, veel zon, hoge temperaturen. Nu is het nog dicht bij het vriespunt, maar vanmiddag wordt het in het noordwesten 12 graden en in Limburg plaatselijk 17. Ook in het weekende flinke zonnige periode en 11 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.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 So oh, darling, help me please. Have mercy on a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 She is broke, but it's all She never go to California. It's too crowded than them. That's why the lady is a tramp. So she hates California, too crowded and down. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a traveler.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 En toen heb ik een hele tijd geen muziek meer gemaakt. En toen ben ik weer... Eh, toen ik een jaar 5, 36 was... weer begonnen met klarinet spelen en, en saxofoon. En, en eigenlijk in de begin 80 jaren... Heb, ben ik met veel optredens begonnen. Ik eh, speel in, uh, nog steeds in, uh, in de Flower Town Jazz Band. Dat is het oudste oude stijlorkest van, van, van Haarlem. En, is dat een uh, soort Dixieland? Dixieland, ja. In, in de New Orleans-stijl. Oké, okay, dat. Uh,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 en Whisper not weer wilde horen die kunnen zijn van harte welkom. Oké. Okay, na maar... vieren was het hier afgelopen. Ja, ja, ja. Café's ja, op de Zijlweg in Overveen. Oké, okay, leuk om te horen. Wat, wat, wat, wat sprak jij nou aan in de jazz toen je daarop stortte? Nou weet je, ik ben klaar in dit gespeeld toen ik als twaalfjarige jongen de Benny Goodman story zag. Ja. <laughs> en dat verhaal was. En, ja. En uh, dat was voor mij. Uh, ik denk dat moet ik ook. Uh, uh, dus zo is het begonnen en.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 Ja, deze rustige klanken op de zondagochtend werden veroorzaakt door Roy Hardgrave. Jammer genoeg in november helaas overleden. Veel te vroeg natuurlijk.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 the apple of my eyes. Forever you stay in my heart. I know that this is the beginning. I love you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 Forever you stay in my heart.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 God take care While well, there's such a yeah.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 Van 1 o'clock to 4 And Lord, how slow the moments go When all I do is pour Black coffee Oh, see? Tot zover het ritme van ZFR Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9